FNV-bondgenoten gaat een eigen referendum houden over het pensioenakkoord dat de overkoepelende vakcentrale FNV heeft gesloten met de werkgevers. De bond legt het akkoord aan de kleine half miljoen leden voor met het advies om tegen te stemmen. De vakcentrale FNV had ook al een referendum aangekondigd. Het pensioenakkoord heeft binnen de vakbeweging tot grote oneenigheid geleid.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 De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam tussen Grooimeer en knooppunt Watergraafsmeer 12. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 6. En op de A10 Zuid richting Amersfoort staat voorknopend Amstel 6 kilometer. De A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4. A27 naar Almere tussen knooppunt Lunetten en Bildhoven 7. Naar Breda voor de brug bij Gorken 4.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zom, zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. Hola, ciudad de Toluca es especializado en <multerijen> la elaboración de este embutido, pero también se van en pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del pollo rojo llamado así. La mosca el ya, ya, ya, ya. Hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spain get Spanish get Spanish, on. Get Spanish on. Hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spain get Spanish get Spanish nombre prenque lo no pren pren cola si sí. cola di y yeah. dj It is Spaniard, right? I'm strong, but it's not a bingo. I don't want anything. I yo I no don't bitch. I don't want a bitch. I don't want to hang with people. Here, I'm a Spanian truck. Where is my money? Good night and see you. Have a friends. Los gasellegitos, donde está Genitos? Oh. Costa del Sos. Los gasellegitos, donde está Genitos? hola supermercado de la bancos por aquí lets get Spanish get spanish on get spanish on hola supermercado de la bancos por aquí lets get Spanish get español get, get, get spanish on claro que sí claro que no los jóvenes más chulos del pueblo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 Get Spanish. Spanish. Get Spanish was dat van de jacht van tegenwoordig en welkom bij het tweede uur van het weekend in. En Niels, wat hebben we nog allemaal? Wat hebben we nog allemaal? We ja. hebben zo meteen een uh, interview om half zeven. Om half zeven. Zo voor uh, kleine twintig minuutjes. Met Belinda. Ik weet niet hoe ze van de achternaam. is Keurissen, geloof ik. Ja. Ik vind het een hele moeilijke achternaam. Die dus schrijft met allemaal puntjes op de o en dat is allemaal al gedoe. Precies. In ieder geval met haar. Over ja. de zus uh, van de VVD van voor. Mm -hmm. En uh, we gaan het hebben over de tour. De tour. Die start volgende week uh, vrijdag. Precies als ik hier zit Maar ja Dat maakt mij niet uit Want ik ga hem gewoon Gaan we hier gewoon live verslachten Van de Tour de France Ik ga volgende week uh, proberen Aan uh, Philemon Wessling Te interviewen Ja yeah. Want hij is zeg maar Een van de hele grote Bekende Tourvolgers Van uh, Nederland En hij weet echt alles Van de Tour de France Of ik ook Dus nieuws. Um, ja een Leuke vraag Gaan tussendoor weken hè. Even een klein klinsje ja, Nou nee, goed. De Nederlandse berg In de Tour de France Hoe heet die uh, De Alpe Zo De Nederlandse kopman dit jaar bij Rabobank. Ja. Hoe heet die? Dat weet ik niet. Denk eens na. Ja, die heb je van de week ook al gesteld. Ja, daarom. Uh, ik denk uh, die Gezink. Hoe heet hij van zijn voornaam? Anton? <laughs> die is dood. Uh. Dat was een judoker. Ah uh, ja, die. Robert Geesink Robert. Um, de twee Nederlandse toerploegen zijn. Rabobank ja. en eh. Uh, ja. Ja. Uh, ja. Denk aan wat je binnenkort hebt. Wat heb je binnenkort? Mijn rijbewijs is het uh, goed gehad. Nee, dat nee. heb je niet binnenkort. Uh, mijn SIOS-diploma. Ook niet? Niet. Binnen, heel binnenkort. Wat is het binnenkort? Wat is het zelfs sommer helemaal? Zomer. Zomer vakantie. Zomer. Vakantie. Soleil. Soleil. Oh, no, zo ja, uit ja. je hoofd. Wow. Ja, ja, ja. En jij was Scottman? kopman? Nee, dat weet ik niet. Johnny Hoogland is ook een Nederlander. Precies. Ja. En daar ga ik zo meer over vertellen, want ik weet best wel veel van wielrennen. Er was één Nederlander die de Tour de France, uh, of winnaar was op de Alpe d'Huez Alpe d'Huez ja. uh, Gewoon een hele bekende Nederlandse wielrenner uh, Verdenk je? hoe heet hij ook weer in? Ik denk Dekken <lacht> Nee, ik weet niet Wat dacht v hij van of, uh, hoe heet die? Joop Soetermelk misschien? Oh ja, Hè? maar dat is allemaal voor mijn tijd geweest Ja dus, dat moet je wel weten Nee, nee, nee want ken, ik ben ken, niet zeer, gespe gespe gespecialiseerd Gespecialiseerd? Gespecialiseerd in de wielrenner Gespecialiseerd, wat betekent dat? Geen idee ja, weet je niet. Nee. Weet je wat het wel is met je als je een etappe wint? Nou, als ik op de fiets en ik, hé, hey, ja. Ah, misschien ben ik morgen rijk. Vandaag ben ik brood. Ja. Morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal alles beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voelt het slecht is zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik boos maar morgen ben ik rijk.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 de voelen zelfs fijn En niemand krijgt mijn klein Vandaag ben ik boog, maar morgen ben ik rijk Morgen is de toekomst en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen Voelen slechtjes zelfs fijn En niemand krijgt mijn klein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 Sjers, bedoel me, morgen ben ik rijk jongen! Nou, dat dus, uh, was al, mijn Broodje Bak Pau heeft het ingezongen. Dat wist je niet, hè? Broodje bak Pau, broodje bak Pau, met die strategie, ga nou gauw. Ah, improvisatie, hè. Ja, eh, uh, onze Weekend Hit <laughs> is, is vandaag uh, Scouting for Girls met Love, How It Hurts. En we hebben ook nog twee dansplaten. Ja. Zullen we deze maar gewoon, gewoon random nu uitroepen tot, uh, tot Weekend Hit. Zullen we het maar doen? Scouting for Girls met Love.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 watting voor girls met Love How It Hurts Dat is wel ja, best wel een leuk nummer nog ook Ja, ik vind het wel een lekker nummertje Ik, vind het heel ik lekker kies nummer. het niet voor niks als uh, Weekend heet. Nee, inderdaad Ik kies je niet voor niks, nee Nee Ik, uh, ik uh, ga wel uh, op zoek naar iets leuks ik, doen. Uh, ik was dus net aan het werk Ja, maar, En nou, werk je ook nog Ik werk ook, toevallig werk ik nog met jou Dus mm, dat ik dan nog nou, overhoud om hier te gaan werken Ook nog een keer dus. uh, Maar toen hoorde ik, toen ik begon met werken Echt een heel raar nummer Wat je van denkt, hé, hey, die ken ik nog en met dit weer wat er aankomt natuurlijk, hè Ja Wat denk je dat het is? Ja, je kan het al zien, hè Hebben we dat gehoord? De, de, jij waarschijnlijk je toen was Hij stond niet echt hard in de winkel, dus Maar ik heb hem echt gehoord Nou Jij niet? Nou, ik heb hem niet gehoord Maar wat vind je? Jij, jij kon dit echt, een, echt goed gewoon meedoen, eigenlijk Vond ik Ja? Tijdens, ja Maar, nee, ik maar ja Best een grote zingers hoor ja. ja Heb je nog een vraag voor me eigenlijk? Heb ik nog een vraag voor jou? Ja Maar dan wel weer een hit. De yeah. Mazingpaal is er nu ook. Meteen yeah. na, de, na het weekend hebben we de Mazingpaal. Yeah. Ja? Hoezo moet ik een vraag hebben voor jou? Gewoon, Weet niet een vraag voor mij Misschien niet. Nee. Nee? Nou, niet. Toevallig niet, helaas. Zullen we dan gaan luisteren naar? Ja, dat komt ook aan. Maar jij kan dat goed. Op zijn Damaru's, hè? Op zijn Damaru's. Dit is uh, Damaru en Jan Smit met Ik heb een tuintje in mijn hart. Misschien jij, maar... Sorry. Een keer Damaru en Jan Smit met Ik heb een tuintje in mijn hart. Komt-ie. Kom. Ja? Hij lijkt het allemaal schudden met die billigjes. Kom op, allemaal los. ik heb een tuintje bij mijn huis. Dat doet ook? Nee. No. En ja, schud dan. Van links naar rechts. Komt ie.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 too young to love him like his, my mama went off and left him, she wanted more from life than he could give, I say someone has got to take care of him, so I quit school, that's what I did. And maybe together you and me find finally got no plans. I ain't going nowhere. So take a fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car. Sleep so fast, it felt like I was drunk, sitting like I say out before you. Foscar, rijt ons nou, hè? <laughs> Als je in dit in de auto zit en dit the dan ga je al wat langzaam rijden, denk ik. Ik vind het dan heerlijk, nummer. Ik vind het ook elf. Weet je dat ik altijd nog oude nummers heb. Dit is geen oud nummer, maar ga verder. Dit is een redelijk oud nummer, nummer Niels? Nee, valt wel mee. Ja, dat is spannend. Nou. Nou, nee. 2007. Ja, dat vind ik nou oud. 4-4. Ja? Bij een oud nummer denk je al een uh, grij. 4 maar... jaar geleden ken ik je nog niet. Gelukkig. Maar ja, um, ja. Maar met die oude nummers die bijvoorbeeld Skyway die hoort en zo. <laughs> dat weet ik echt. Dat vind ik zo zonde, want dan hoor je dat nummer. Mm. Maar bij Skyway die heb je nog niet. Iemand zegt dit, dat is dit in dit nummer. Zoals wij doen. Want dat heb je dan wel bij andere radiostations. Maar daardoor weet je nooit welk nummer het is. En dan moet je altijd op internet gaan kijken. En dat vind ik zo zonde. Want op Skyway draaien ze echt zo vaak van die nummers. Dat ik denk, hey, hé, die wil ik ook draaien. En oh, die wil ik ook weer een keer horen. Maar dat gebeurt er niet. Omdat ik ze dan weer vergeet. Dan luister je naar Radio 538 of naar CFM. En dan hoor je het altijd. Dat is waar. Maar ik luister al, altijd naar Radio 538. Of naar natuurlijk naar mijn eigen radio. Dan radio CFM. Ja. En ja, onze ontdekking natuurlijk hè. Ja. Weet je dat nog? Die ene dacht dat ook... Uh, een uitzending voor de Voice had er nagenagd, geloof ik. Ja. Yeah. Ik hoor hem al. Wat hoor ik nou? Burp. Nee, je hoort helemaal niks. Nee, ik hoor ik hoor. Hoort ik, ik hoort Hier komt ie. Use Yourself. Ja, hey, je, je hoort trouwens, uh, vast. Fast. Fastcar. van, uh, van, uh, van Tracy Trapman. Van, oh. En Dan Smit en Damaru met Mirozo. En dit is, eh, uh, Lose Yourself van de script joking how, everybody's joking now The clock's run out, time's up over loud Smack back to reality, ho they're gonna grab it, he ho Now go grab it, choke He's so mad, but he won't give up That is, he know he won't have it oh. He knows his whole back to his rope It don't matter, he's dope He knows that, but he's broke He's so sick, that he knows When he's going back to his normal home That's when it's back to the lab, I can go This whole rap, you better go Capture the music And hold it on, pass it in You say I'm Go. You only get one shot. Now it's a chance to go. Opportunity once in a life. This whole that is gaping This world of mine for the taking Make me king As we move toward a new world border A normal life is boring The superstars close to cold bottom. Only grows hotter Only grows hotter These girls is all wrong Clothes it's all wrong Coast to coast shows As known as the road trotter Lonely roads gotta move on Cold water from home he's no father Goes home and barely knows daughter no Hold your nose Cause here goes the cold water Goes water. I suppose it's all part of the beat. Cause time that I do, that I do, that you better lose yourself in the music. The more that you want, that I'll never let it go. You only get one shot now miss a chance to go. The opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The more that you want, that I'll never let it go. So you only get one shot tonight. miss a chance to go. The opportunity comes once in a lifetime. The more things I'll change, what you call rage? tevis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 Believe somebody's playing the box all the pain inside Amplified, I know That's that I can't Defy with my 95 And I to provide the right type of not for my family Cause mammy's got family steps Don't buy diapers And a snowman There's no McIntyre But this is my life And these times are so hard It's getting even hard trying try to feed the water My C-plus See the sun I caught up between and a father and a prima donna Baby's mama's drum scream screaming on her Too much for me to water. What this trailer's got for And I know it's a sailor's life Here I go with my shot, be there Ik van een script en ik verloor mezelf in dit nummer Als het goed is hebben we blinda aan de telefoon Belinda ben je daar? Ja dat klopt, jij bent er Goedenavond Goedenavond, hoi Goedenavond, we zijn weer in het weekend Ja ja, <laughs> we in ja, weekend. weekend Hoe gaat het met je? Ja goed Mooi We hebben uh, een drukke uh, weekje achter, of tenminste vorige week toe. We hebben We wat raadsvergaderingen achter de rug En de afgelopen weken vergaderingen achter de rug En nu uh, klaar voor het weekend Lekker, kijk Hoeveel weken moet je nog? Ah, maar. Even kijken hoor, we hebben voor 12 juli ongeveer de laatste vergadering mm -hmm. en daarna begint het zomerreces. Kijk, over het zomerreces te beginnen, wat, ja. e wat is dat nou eigenlijk? Dan doen wij zes weken helemaal niets. Tenminste, de gemeenteraad is <laughs> vergaderen niet. Uh, er zijn geen bijeenkomsten mm -hmm. en uh, dat houdt de zomerreces in. Gewoon echt een, echt een uh, vakantieperiode. Ja, ja dus jullie hebben ook gewoon net als basisschool daar hebben jullie vakanties? Het gaat Voor de gemeente gaat het wel door, hoor. Voor het college mm -hmm. gaat het wel door. Voor de ambtenaren gaat het ook gewoon door. Alleen de gemeenteraad die, uh, komt die periode gewoon niet bij elkaar. Oké. Okay. Um, ja, wij hebben natuurlijk ook een gesprek gehad dit, week, dit weekend, deze week. Ja. Over de jeugd. Um, over de jeugd. Klopt. Laten we daar maar even mee beginnen. Um, ja. Zullen we een oproep plaatsen? Want ja, ben jij jong? Tussen de, ja, wat zou je zeggen? Tussen de 16 en de twee, nou, 25 jaar, dan... Um, Kun je even kijken ja. op www.nieuwsandvoort.nl Moet je daar even een reactie achter laten En dan, uh, ja, dan kun je mee gaan denken met uh, mij en Belinda Over hoe we het gaan aanpakken voor jongeren Ja, en wat moeten we daarvan denken? Wat we daarvan moeten denken? Ja. Wat wij bij jongeren moeten denken Nou, um, op die site zijn ook heel veel plannen Over wat wij willen En binnenkort ook wat wel, wel wat haalbaar is En eh... Uh, Jongen, we moeten niet denken dat ze niet worden gehoord. Laat ik het zo zeggen. Want ze worden wel gehoord en de gemeente die pakt het ook meteen aan. Weet ik uit ervaring. heb je het goed gezegd, Belinda? Ja, nee, hartstikke goed. Ik luister vol, uh, vol aandacht. Ja, dat is mooi. Nee, het klopt dat. Nee, we hebben het van de week erover gehad. En toen ja, we zeiden we ook van... Kijk, ik kan van alles lopen bedenken. En dat ja. kunnen we allemaal in de gemeenteraad ook. Maar eh. Uh, er zitten twee jongeren mm -hmm. inderdaad, die zijn uh, die zijn zeg maar onder de 30, laat ik het nog ja. even als jongeren noemen. En de rest is daar is daar al boven. Sommigen net de boven en andere wat verder de boven. Mm -hmm. Maar het is gewoon vaak lastig, je weet niet altijd wat er speelt gewoon, eh, uh, uh, ja, jongeren. Ja. En, en, en ik heb natuurlijk, ik heb zelf ook kinderen maar die zijn dan weer een slag jonger, maar zeg maar de groep zeg maar van ja, uh, 16, 25, 28, die, uh, die zou, daar zou ik graag mee in gesprek komen. En waarom moeten de jongeren actief zijn? Nou, de jongeren hebben de toekomst, hè? Ja, dat, dat is... En je hoort een... toch, en je, nee, maar je hoort toch heel veel van jongeren van... Ja, ik zou zo graag in het dorp... En uh, vroeger uh, was alles beter. Dat zijn mm -hmm. vaak teksten die wij dan als ouderen er nog eens uit willen gooien. Ja. Yeah. Maar je hoort toch vaak dat ze zeggen... Ja, waarom is dit er niet meer? Waarom is dat er niet meer? Waarom uh, gebeurt er dit niet voor de jongeren? Ja, en dan... Uh, wij weten het ook niet altijd... Dus ik wil graag input. En er zijn diverse organisaties... ook zeg maar van ouderen en allemaal... die ja. zijn verenigd. En de jongeren zijn gewoon wat dat betreft... die hoor gewoon minder. Dat is wat meer versnipperd. Ja, en daarom ook... kom bij ons. Bezoek de ja, site. Ja, precies. www.nieuwszandvoort.nl Nog een Maar dit, wat je al zegt... ja, dat is op dit moment steeds minder... Voor de, voor de jeugd te doen. Bijvoorbeeld, we hadden een bioscoop... gaat nu dicht. Um, helemaal, hè? En, en wat Niet helemaal, nee. Kijk, ik kom niet uit Zandvoort... maar wat missen jullie voor de jongeren... Nou zeg het zelf, ga jij hier wel eens, um, bijvoorbeeld snoekeren of zo, Of ga je hier wel eens uh, naar een bioscoop of ga je hier af en toe, ja af en toe zijn we hier wel eens. Ja. Maar hoe vaak bezoek jij naast de om uit te gaan? Nee, nooit. Wat is dus het probleem? Ja, maar dat komt omdat Haarlem veel groter is, ook. Oh. Ja, maar veel dat, meer, veel meer dat, dat, maakt, dat, dat maakt niet uit. Ik oh, denk? Ja, maar weet je, het is natuurlijk ook het is een kwestie van uitgaan. En dat, dat, daar verschilt smaak bij, hè. Want uh, sommigen zeggen van, kijk, we hebben een, een, een wereld een leuk centrum. Ja. Maar als je zegt echt iets voor, uh, als je praat over wonen, wordt voor jongeren steeds moeilijker. Ja. Daar hoor je ze heel vaak over van ja, dat is lekker. Ik wil hier hartstikke graag wonen, maar er is niks. Ja. Daar zeg ik niet dat we altijd, nou, overal de oplossing voor hebben hoor. Nee, niet. nee. Dus, uh, Maar ik, ik zou wel graag willen weten van hoe jongeren erover denken. Hoe kijken ze daar tegenaan? Ja, hoe zouden ze het zelf kunnen? doen? Ja. Wat willen ze daar ja. veranderd uh, hebben, ja. Ja, wat, wat wil je dan? Want ik, het is heel makkelijk, natuurlijk. Ja, dat klinkt een beetje lullig om te zeggen van. Uh, ja, het, het deugt allemaal niet. Mm -hmm. Maar ja, wat dan? Ja, wat, wat ja, moet ja, er dan veranderen? Nou, dat, dat zou ik graag willen horen. Tenminste, trouwens, ik niet alleen. Karim ook niet zo goed. Ja. Dus vandaar dat we zoiets hebben van: jongens, kom op. Meld je. wat heeft zoveel mogelijkheden, alleen ze worden af en toe niet benut. Dat vind ik het jammer. En daarom vind ik ook dat uh, bijna elke jongen wel, als hij stemrecht heeft of ook maar iets kan betekenen in de politiek of in hoe zijn dorp of land bestuurd moet worden, zich dat, dat, zich dat ook moet doen. Ja. Iedereen heeft wel een beetje verstand van politiek. Ja, ja, weet je, uh, gebruik als je gewoon je verstand gebruikt kom je ook al heel ver, hoor. Ja. Want je hoeft niet overal, wat kijk politiek Ja mensen hadden politiek, jij weet niks van Maar je weet wel wat je zou willen in je dorp ja. Je weet wel hoe, het, hoe, hoe dingen Beter misschien zouden kunnen, anders Zo zijn een heleboel van ons de politiek ook ingegaan Omdat je wel ideeën hebt hoe, hoe het anders en beter zou kunnen Inderdaad. Maar dan denk ik van, uh, ik wil graag uh, uh, Wij moeten op een gegeven moment met 17 Man en vrouw beslissen ja. Nou ja, het is wel aardig als je dan natuurlijk de input hebt van uh, ook groepen die het betreft Ja en... Waaronder de jongeren Oké, okay, nog een, een andere vraag. Waarom ben jij uh, de lokale politiek ingegaan? Nou, omdat ik vond dat, <laughs> eigenlijk wat ik net zei, hè. <laughs> ik vond dat het wel beter kon met het dorp. En ik, uh, ik, ik zag dat ik uh, uh, dat dingen niet meer zo gingen, zoals ik dat uh, voor ogen had staan. En, en is het jouw geluk? Denk ik van, nou ja, op sommige punten wel. Ik ben wel. Uh, je, als je erin stapt, dan denk je van nou oké, okay, ik, ik ga veranderen en binnen een week is alles anders. Ja. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen, want zo werkt het niet. Het heeft gewoon, dingen hebben gewoon veel meer tijd nodig, ook voor besluiten. Maar nou, als ik dan zie dat er toch wel voor, voor, mm -hmm. dingen, voor jongeren bijgekomen zijn, een van de eerste dingen die we toen geregeld hebben is een skatebaan. Die is er. Ook met jongeren, ja, die is er. Nou, dan zeg ik van, dat vind ik toch wel, een, uh, vond toch wel iets heel moois dat dat gebeurde. Ja, over projecten gesproken. Dobby fase 2 is ingegaan. Ja, klopt. Um, de parkeergraas is zoals ik heb gezien net uh, uitgegraven. Oh, Al, ja. een heel groot deel. Ja, ja. We hebben ja. wel veel gesteggel over het parkeergraas, hè? Wel of niet? Ja, maar daar denken we verschillend over. Tenminste, binnen de politiek ook. Binnen de partijen wordt daar gewoon verschillend over gedacht. Um, ik vind zelf dat ik denk van... Hoe, hoe meer auto's er onder de grond kunnen... Hoe beter. Des te meer, hoe, be hoe beter. En ik weet dat het geld kost. En hoe meer... En, uh, en hoe ik meer, het, Uiteindelijk... Uh, ik denk dat het uiteindelijk zich allemaal terugverdient. Ja. Weet je, voor, vroeger was het ook... Op een gegeven moment... Ja, dat had zeg maar... Uh, uh, per drie huizen had er één iemand een auto... En nu is het eigenlijk de situatie dat per één huis zijn er drie auto's. Ja, ja. ja, dat Dus op een klopt. gegeven moment krijg je het ook niet meer allemaal op straat. Hoe, hoe graag je dat ook zou willen, dat dat gewoon op een gegeven moment niet meer. En zeker als je zegt van, ja, de, de toerist moet ook nog ergens heen kunnen. Of iemand die s'avonds avonds het dorp in gaat. Ja. ja, als je dan in de zuid moet gaan staan en je wil een biertje gaan drinken in de halve straat. Kom je niet meer naar je auto? Nee, nee dan kom je niet meer naar moet je met de taxi Maar <laughs> Oké, okay, dan hebben we een bot erbij, maar dan moet je het hele eind lopen. Dus je wil dan gewoon ja. we toch wel in de buurt staan. Ja, dat is gewoon... Ik ben zelf ook want ik wil, ik wil overal heen, maar ik wil wel een beetje in de buurt parkeren en een beetje gemak hebben. Ja, en waarschijnlijk komen er bij Louis Davids ook nieuwe winkeltjes. Wat ik heb gelezen en gezien dat er ook wel nieuw, veel nieuwe winkelruimte komt. En dan heb je ook wel de kans dat je ook wel weer meer publiek naar schat toetrekt en dus weer meer parkeerplekken nodig hebt. Want hiervoor ja, nou, was echt winkel, gewoon geen parkeerplek. Nou, de, de, de, uh, het winkelgedeelte komt met name dan in fase 3. Dat is zeg maar de locatie postkantoren uh, postkantoor uh, ja. Want in het gedeelte wat nu gebouwd gaat worden, huizen. Dat, uh, uh, dat zijn huizen. Ja. En er was ook nog wel een probleempje opgetreden bij de, bij de oude gemeenschapshuis. Met of. wateroverlast bedoel je. Ja. ja er was er, ik weet niet precies wat er aan de hand was. Er was ergens een storing. Waardoor het in ieder geval blank is, blank is komen te staan. Maar We wel even dat meer. Gaat, dat gaat allemaal opgelost zijn. <laughs> We hadden wel even een mooi meertje in het dorp. Zag er wel leuk ja, uit. nou... Maar ik denk dat water wat erin zat, dat je daar ook niet helemaal blij van nee, wordt, er er lang in staat. <laughs> nee, dat is het punt. Maar uh, zie, zie jij het goed komen met het, uh, met het dorp? Ik denk het wel, toch? Je, oh, maar nee, Kijk, over smaak valt niet te twisten, Laten we daar uh, mm -hmm. duidelijk over zijn. De een zit het mooi, de ander zit het lelijk. Inderdaad. Maar het staat nu gewoon op dit moment, en dat moet ik wel eerlijk toegeven, het staat natuurlijk nu ook gewoon als een, uh, uh, een groot gebouw alleen maar midden in het dorp, waar, binnen die ja. smakte. En ik denk wel, als je het op een gegeven moment meer aangekleed is, je ziet nu het begin van de Prinsessenweg wat opgeknapt wordt. Ja, ja het is en ook denk... van nu nieuw en oud, en dat heel ja. oud en heel nieuw. En dat, ja, dat ik denk dat het, het is een zootje natuurlijk, en er zitten kuilen in de weg, en er, er wordt gesloopt, en er staan hekken. Ja, dat is nou niet een beeld dat je zegt van, jongen, wat is dat allemaal mooi? Hmm. Maar ik denk dat het, het heeft tijd nodig, ja. en dan, uh, dan hoop ik dat we dan allemaal wel kunnen zeggen van, nou ja. Het heeft even geduurd, maar er staat wel iets. Precies. Tot slot, dan echt de allerlaatste. vraag. Um, ja. Ik uh, ga last met de bus, maar ik zie opeens allemaal over nieuwe busborden opduiken. Ja, die heb ik ook gezien. Vanuit het niets. Weet jij daar iets van? Helemaal niet. Het is echt opeens, maar ook alleen maar op één bepaalde route staan ze opeens? Ik heb, nee, ik zag het, um, ik fiets vandaag ook zo over de Louis Davin, daar zag ik er ook een staan. Ik, ik heb geen idee, absoluut helemaal niet. Ik vond het ik vond het zo opvallend. Opeens zonde. Ja, klopt. Dat ja. heb ik ook gehad bij mij daar. Alleen uh, langs de, de, de, de lijn 80. Oh, nee, ik zou het echt niet weten. Nee, Oké. Okay. Gaan we dat nog even uitzoeken? Ja, in ieder geval hebben we het trouwens wel, maar dat, wat, daar hebben we het van de week over gehad mm -hmm. met dat, met dat uh, bij het voetbalveldje van de BP. Ja. Die vraag is gesteld in de rondvraag. Ik heb nog geen antwoord, dus als je ja. het hebt, dan zal ik uh, zorgen dat het uh, doorkomt. Is goed. Dan gaan we daar ja? ook weer aan besteden. Nou, dankjewel voor het interview. Ja, bedankt. En uh, wij spreken elkaar snel. Absoluut. Tot ziens. Hoi. Hoi. Hoi. Gaan wij nu luisteren naar de Lazy Song. Want daar heb ik wel even uh, zin in. Precies. Van Bruno Mars. We gaan even niks doen. Als ik hem aandruk. En ik druk hem aan. Oh. Ja, er ging even iets mis. Want eh... Uh, ik druk je op een knopje. We gaan even luisteren naar st Sterrenstof. Nou, kijk je grappie, leed zoet als een sappie.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 ik kijk omhoog, de wereld worden groot. De wereld is mijn plaatje. Op je pollepip snij, Een dat afstand. Van je hele lichaam, ze is van spek. I'm in love my mind. Mind.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 In tijd, als je naar de kijk, ja, ze keer dat Eentje maag en lacht Sorry als ik open draai, als ik nou open kijk. Zelfs als ik voor je de derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik al in de lucht de Dan ben ik licht in met alles om Ja, dat was het terrestocht van, uh, van de van tegenwoordig, inderdaad. En, um, ja Niels, vertel eens over de danceplaat vandaag, want jij bent van de dance. Ja, ja ik, ik ook, heb de ik danceplaat ook. voor vandaag uitgezocht. Ja. En dat was voor mij Dance for Life van United. Nee. Dance for Life United met Dance for Life Tonight. Ja, <laughs> ja dat is lastig. Ik vind heel Oké, okay, ik zal het nog een keer uitleggen. vertel Wat is Dance for Life trouwens? Weet je dat? Nee. Dance for Life is, uh, ja, dansen voor leven. zo Daar oh. staat het voor. Dat, ja, maar dat Ik denk is dus dat de, de meeste mensen uh, daar al achter waren Ja, kinderen in uh, bijvoorbeeld Afrika Die uh, niets hebben Die daardoor uh, ja, die, die, da met, met deze muziek proberen ze geld op te, op, te, op te halen En zo uh, Proberen ja. ze de kinderen in Afrika weer een uh, toekomst te geven Dance for Life is trouwens gesteund door Radio 538 Ja yeah. En uh, door hele grote DJ's Echt uh, de ene naar de andere naam Zullen we even luisteren naar uh, Tonight Van Dance for Life Ja yeah. Onze Dance for Life plaat van, deze, van dit weekend. Create an awareness, come on, let's go! Let's start a revolution All over the world Yes, we are the future And we deserve to be heard With these type of beats for charity Gotta be taking it further, rocking and making it better I'm gonna be the one to do whatever you thought that would never happen in this life Or happen in our time You ain't really seeing what I'm rapping in my rhymes Being unconscious can end your life So get up, stand up, turn and dance for life Only we can make it happen Oh Make the difference if we try Dance for Life tonight was dat van Dance for Life. Gezien, United. Op, onze danceblad Ja, uh, de Tour de France, zullen we dat verschijnen volgende week? Ja, zullen we dat doen? Zullen we dan nu gaan luisteren naar Encode It met Van Hardwell? Ja. En dan Klopt. zeggen wij uh, tegen onze luisteraars alvast. Uh, als tot volgende week gaan, tot volgende week. En uh, bedankt voor het luisteren. Inderdaad. We hadden deze uitzending trouwens uh, Belinda aan de telefoon van de VVD. Ja. En natuurlijk uh, Jacques Tuyp, de voetballer van FC Volendam. Binnenkort hebben we ook Leshenko in de uitzending. Ja. Wordt ook heel leuk. Hij is de ex van Victoria Koblikko. Misschien kennen jullie hem dan ook nog een beetje meer. En uh, ja, wij zeggen fijn uh, weekend. Ja, maak Op, wat leuks van. Ja, maak wat leuks van. Niet te veel drinken. Allemaal naar het standfeest morgen. En vrijdag. Ja, jij gaat wel. Ik ga wel. Misschien. Misschien. Als je even mee zit... Beetje... Ik hoop dat het volgende keer is. Tot volgende week. Hoi.